Mark Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht op zijn vroegst vanmiddag te kunnen zeggen. wanneer Sjaak Rijke terugkomt naar Nederland. Rijke is nu nog in Mali. Hij wordt medisch onderzocht en herenigd met zijn vrouw. Ze zagen elkaar voor het laatst in 2011 in Timbuktu. net voordat hij werd ontvoerd. Waarschijnlijk vliegt Rijke vanuit de hoofdstad Bamako naar Europa. En mogelijk maakt hij eerst nog een tussenstop in Frankrijk. Modeketen Fashion schrapte 81 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor in Utrecht en in de Nederlandse winkels. Het bedrijf laat weten dat er geen filialen dichtgaan. Volgens We zijn er aanpassingen aan de organisatie nodig omdat klanten steeds vaker online aankopen doen. Het bedrijf gaat investeren in digitale innovatie en klantbinding. In Jemen zijn de afgelopen dagen zeker 74 kinderen gedood bij de gevechten tussen Houthi-rebellen en het Jemenitische leger, meldt UNICEF. Kinderen zijn volgens de VN-organisatie in deze situatie extra kwetsbaar. Ook de omstandigheden waaronder hulpverleners moeten werken zijn erg gevaarlijk. Ziekenhuizen zijn overvol en volgens UNICEF worden zelfs ambulances gekaapt. Kamerleden hoeven binnenkort niet meer de presentielijst te tekenen voor een vergadering. Als ze hun pasje gebruiken om het Kamergebouw binnen te komen, worden ze automatisch geregistreerd als aanwezig. Kamervoorzitter Van Miltenburg zei tegen BNR dat het nieuwe systeem haar werk een stuk makkelijker maakt. Kamerleden krijgen overigens geen vergoeding als ze de presentielijst tekenen. Rusland heeft het budget voor het WK voetbal in 2018 opnieuw verlaagd. Het land verkeert in een financiële crisis. De Russen gaan daarom omgerekend zo'n 435 miljoen euro minder uitgeven aan accommodaties voor ploegen en hotels voor FIFA-gasten, fans en journalisten. Het weer, vooral in het zuiden zon, in het noorden veel bewolking. Het is droog en het is zo'n 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMVB. Verkeer vanuit de Randstad naar Nijmegen kan dat beter niet doen via de A15. Want de snelweg is dicht bij de afrit Leerdam na een ongeluk. Er staat 13 kilometer file achter. Die file begint al bij hardingsveld giessendam Tot zover de verkeers...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 Als die nog wat branden, dan kan je het heilig wouden op elkaar heen drukken. Uh, Onzeker oh, makkelijk hoor. Oh, ehm... Uh, Hallo meneer, uh, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddie onder het knopje zit. De lat. De lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddie. Ehm, uh, you know, ik heb namelijk helemaal meneer lat voor me aan de telefoon. De lat. hè? Huh? Laat maar een wijn over. Nee, dat is goed. Dat zag ik wel, hoor. Nee, nee. nee laat maar een wijn over. Hallo, meneer Land. Lant. Uh, nou, hij is er niets. <lacht> ja, nou, hij zegt het net zelf. <lacht> nou, hij zegt net zelf tegen mij. Zeg maar tegen die kwal, dokter Nibel. ben. <lacht> <grijp> nou, dan ben ik blij meneer. <tot stijgen> Dag meneer. Zo, over een tevreden cliënt. Ja, is namelijk zo. Ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau, de vlotte <tot> GELACH <stijgen> Gisteren liep ik ook zo tevoren, zo heen en weer, heen en weer. stond er een meisje voor het raam, die klopte en die zegt: Kom eens! Kom eens! <lacht> ze zegt: Heb jij nu al een baan? Ik zeg: Nou, nee, niet of toch ik het zelf weet. <lacht> ze zegt: Nou, ze zegt. Uh, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefoon in te staan. <lacht> ze Nou, de springt wel effe. <lacht> Doe ik wel even. Alleen, uh... Oh, wacht even. Met interauto-relatie, Goedemorgen. U had al vier keer gebeld en de wet niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. <lacht> Onderdelen. Eh, uh, ja, wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Moment! Ik wat ik zeggen wou. dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat of ik ook aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ja ik ben vier weken geleden met vakantie geweest. En weet je wat het ook was? Dat het er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm! <lacht> Leuk jongen! Benidorm! <lacht> en ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel of je de kunt, Nel? <lacht> Nou, dat had je Scheffert nou gedaan. Wacht even. Nog even voor meneer hoor. Hij is er nog niet. Dat oh. had die Scheffert nou gedaan. Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaarden achter je kon hoor. <lacht> nou, en dan riepen ze maar van. Mooi bewijnen. hè? Mooi bewijnen. Nou zeg nou, ze vinden zeker of dat mooie benen <lacht> Nou, oh, Nel, gewoon klapkuiten. uit, hè? <treeks> Nou, dondertop. GELUIDEN. Net als wat grove, die riepen het Zou we niet het ook leren, gozer? GELUIDEN. Ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. GELUIDEN. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet nog heel even. Nog heel even, meneer. We hebben nog niets. Opeens waar... GELUIDEN. ...klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En te zeggen zei ik, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Ik kan wel zeggen, de waterfiets goed schijven, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen... Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, voor Daar niet van, maar ja, dat was maar zo'n heel raar, klein Spanjaardje. Ja, die wegen als bijna niks. GELUIDEN ja ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom, <totstuk> ja, Want ze hezen er nog zo op, toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer fel worden. <totstuk> Ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was te blij mee. Hallo meneer. Um, nou, we hebben meneer Eddy nog niet te, te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb jij dan ook al telefoon tegen Waar een ander lijn? Wel vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haas? Meneer <tie> <tie> <tie> Eddy, <tie> doe stel niks. <liggen. tie> Zo, ik heb er even kracht achter gezet. <tie> <tie> kan je hem trouwens, mijn baas? Dat kunt, mijn baas? Oh, oh jongen. Ja, violekerel, jongen. jongen. ik kwam hier vanmorgen, want het is binnen. Toen zegt hij tegen mij: Je vrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charamant hebt zitten. Ja. En toen begonnen al die mensen die hier werken keihard te lachen. Ja. Dat is sympathiek, hè? Volgens mij een, een songfestival liedje was dat. Een amour, een bank, een arbre, een rue, een rue. Oftewel een liefde, een bankje, uh, een boompje en uh, ook nog een laantje. Volgens mij was dat uh, Ernest Boucher, uh, Mongenot. -mon -mon -mon Als ik het goed uitspreek, allemaal maar Mijn Frans is ook niet wat beter wat het zijn moet, maar goed. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, het was een gezellig nummer. Uh, Leroy, ja. Wat, uh, we hebben duiven gehad, we hebben kippen gehad. Nou, ook nog bevers. ja.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 Soms word ik gek van de drie, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Van de Bever was dat uh, dankzij mijn zoon Leroy... die uh, expert, ja. is, expert is in het Nederlandse repertoire, Leroy, ja. toch? Uh, ik heb nog een leuke voor je, voor, je klaar, voor je gezocht. Oh, ja? Ja. Uh, dat heeft iets met sterren te maken. En die staan dan aan de hemel. En uh, Frans Bauer, die komt ook langs. En Marianne Weber is erbij. Ja. Nou, dat liedje heet natuurlijk... De regenboog.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 Ik loop met jou naar de regenboog. We zijn omringd door een bloemend Daar waar de zevende hemel was. Aan het eind van de reis. De weg voor ons is een zonnestraal. Die wijst ons nu naar ons ideaal. Die reis is net als een sprookjesnaal.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 Nou, het regent niet, dan kon je mer zien. De regenboog, Frans Bauer samen met Marianne Weber. En het, u heeft dat allemaal te danken, luisteraars. Amazon Leroy, Leroy toch? He? Ja. Hé, hey, uh, Henk Wijngaard. Die kennen we natuurlijk van De Vlam in de Pijp. Ja. Toch? Maar hij heeft nog een ander mooi liedje gemaakt. En dat, uh, daar kwam jij mee aan. Ik ken het niet, maar, maar, jij, maar jij zei het, hè? Ja. Uh, welk liedje is dat? Kleinkinderen. Kleinkinderen, luisteraars. Henk Wijngaard. Gaat een wereld voor me open, hoor. Een jaar of wat geleden op een zondag. Mijn dochter belde en ze klopte heel blij. Ze zei voor trots, papa je wordt opa. Het voelde vreemd, het paste niet bij mij. Ik moest er weer een tijdje echt aan weg.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 Komen, maar het allermooiste is, je geeft ze ook weer af Ze gaan het liefst met opa naar de speeltuin Of beestjes kijken op de boerderij En als ik dan eens zeg, pas op dat maar niet Maar kijk ik in hun ogen, ben ik weer blij keuken zijn hun speelplaats. De hele kei staat s'avonds op zijn kop. Toch kan ik mij er niet zo druk om maken. Wat hou ik van die kleine apenkop? Kleinkinderen is het mooiste, kleinkinderen. Heel bijzonder, ik ben een trotse opa. En daar kom ik graag voor. Weer af. Ik heb geliefd de vrouw op heel de wereld. Kleven met mijn kinderen is een feest. Maar van die lieve. Kun... mooiste kleinkinderen heel bijzonder, ik ben een trotse opa en daar kom ik graag vooruit kleinkinderen is het mooiste kleinkinderen heel bijzonder ik ben een trotse opa en daar kom ik graag vooruit kleinkinderen om te dromen mogen dan altijd komen maar het allermooiste is je geesten ze Wee af, kleinkinderen is het mooiste kleinkinderen. Heel bijzonder en een trotse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 Er wordt onder meer onderzocht of het mogelijk is om een inspringvoorziening te maken aan het einde bij het parkeerterrein Zuid. Het voorstel om een elektronische tamhertenverjaarder aan te brengen is aan de provincie Noord-Holland voorgelegd. De groep herten bij huizen in de Duinen komen waarschijnlijk uit het noorden. Nagegaan wordt of ze uit het Nationaal Park Zuid-Kennemeland komen of uit de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Herten bijvoeren om ze te verplaatsen was ook een van de voorstellen, maar kan niet worden uitgevoerd.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 Na een controle ter plaatse is hij overgebracht naar het ziekenhuis. En de boter is later opgehaald door een berger. Een meisje is maandagmiddag tijdens het spelen op land op Elswoud aan de Elswaardslaan zo hoog in een boom geklommen dat ze er niet meer uit durfde. Brandweer werd gebeld met de vraag of zij het meisje uit de boom konden halen. Twee brandweerwagens werden vervolgens op het pad gestuurd. Brandweermannen hebben uiteindelijk met een ladder het meisje uit de boom kunnen halen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 het zandvoortse Of dat kan ook via telefoonnummer 5732 752. 5732 752 Dan verplaatsen we ons even naar Haarlemmer De gemeente Haarlemmer en Sparenbouwde en BAM Infra Regio Noordwest Wegen BV beginnen dinsdag 7 april. Dat is dus vandaag met de reconstructie van de lage dijk tussen huis nummer 13, dat is bijna onder de slok om, en de Kerkweg.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 van het recreatieve fietspad dat langs de Dijk loopt. De durende afsluiting van de Dijk zijn de woonkernen Sparendam en Halemarine bereikbaar... via een omleidingsroute, via de Sparendam-Dijk en de Kerkweg. De omleidingsroute, die is dus vandaag in werking... dat is morgen uh, om 7 uur ingegaan. Actuele informatie is te vinden op de website van de gemeente Halemarine. Dan het weer, we zien van Zandvoort...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 Ging meteen dicht bij me staan Jan Smit, en Bent als de morgen is gekomen. Wesley Bronkhorst. Ja. Kom allemaal maar in mijn, in mijn armen. armen. Ja, luisteraars, dankzij mijn zoon Leroy... wat meer aandacht voor het Nederlandse repertoire... bij ZFM Lunst. vanmiddag. Moet u nog lunchen? Nou, ik kan me nauwelijks voorstellen... want het is alweer kwart voor twee. Maar in ieder geval, moet u nog lunchen? Eet smakelijk, hè. En dit is Wesley Bronkhorst.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 ik ga naar buiten, want ik ben weer vrij Kom allemaal maar in mijn armen Nooit meer ellende. Ik heb het gehad, het hoeft niet meer. En al ik kwijt dat ik jou kende. Het doet geen pijn, het doet me geen zin. Er komt een tijd, een tijd van leven. Ik wil vrij leven zoals het hoort. Want wat is was, dat is verleden tijd. En het verleden tijd. Nou, allemaal beland in de armen van Wesley Bronkhorst met... Uh, Kom allemaal maar in mijn armen. Ja, ja, ja. Walking in Memphis. security that did not see him they just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 Zeg, Leroy. Ja. Weet je nou waarom we dat kermis niet konden vinden van Emma en Marina? Ja? Nou, omdat ze dat samen zingt met de Johnnies. En dat is de kermis in de stad, zo heet dat liedje. Ja, dit hoor ik daar. Ja, Inderdaad. die bedoelde jij zeker, hè? Inderdaad. Ja, daar gaan we dan. Kom er maar weer bij, zoek maar weer uit. Trekker, trekker, trekker. Winnen, winnen, winnen, altijd prijs. Ja nou wat je doet Ik zag net je vriend nog Die weet dat pas Ik weet zeker dat ik weet Inkamerina met uh, uh, de Johnny's, uh, met de kermis in de stad. Leroy, het is alweer bijna tijd. Ja. Uh, ik ga eruit met een, uh, een uh, countrywerkje. Uh, The Solitary Man van Johnny Cash. We nemen vast de afscheid, Leroy. zegt uit, maar gedag. Doei. Allee, ja. hele fijne dag. <laughs> een Hele fijne dag. Ja, zo hoort dat. Hè. Een hele fijne dinsdag nog, luisteraars. Dank voor het luisteren. Meneer dames, mijn zoon, Leroy Duif. Tot ziens. Doeg. Bye. bye.